Die zouden dan een bredere verantwoordelijkheid krijgen om te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken en achterstanden oplopen. De jager wil daar naar kijken. Een doorlopende zorgplicht inderdaad is een van die zaken die ik met de AFM wil bespreken. Dus dat is onderdeel van het onderzoek. Een doorlopende zorgplicht vind ik inderdaad belangrijk. Maar dan moet ik met de AFM bespreken en moet er ook onderzoeken of dat daadwerkelijk ook effectief is. Maar ik ben inderdaad bereid om dat te doen.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 In miljoenen steden, zoals in Kenia of Brazilië, zijn onvoldoende basisvoorzieningen voor de al maar groeiende bevolking. Vaak wordt gedacht dat kinderen het in de stad beter hebben dan op het platteland. Volgens UNICEF is dat doorgaans niet waar. Door de verstedelijking in ontwikkelingslanden zullen binnen een paar jaar meer kinderen in de stad wonen dan op het platteland.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 Volgens VN-cijfers zijn sinds maart vorig jaar in Syrië 5400 mensen gedood. Schrikkeljaar kost een gemiddeld gezin 14 euro extra, heeft het Nibud berekend, het instituut voor budgetvoorlichting. Morgen is een schrikkeldag, maar die levert ook wat op, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar een schrikkeldag levert ook geld op. Uh, en dat is voor een gezin 43 euro. En dat geld gaat bijvoorbeeld zitten in dat je uh, een dagje gratis extra kan supporten... als je een maand abonnement hebt op de sportschool of de krant komt een dag extra. Dan het weer, bewolkt en nevelig, maar ook hier en daar zon, bij een temperatuur van een graad of 11. En ook de rest van de week blijft het aan de zachte kant. Eerste dagen soms wat motregen, later in de week meer zon. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. U luistert nu naar een grote onderhoudsbeurt van een Lexus CT200H.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 Welkom bij Lexus. Toneelgroep De Appel speelt Herakles. Regie: Ousscheidana Senior. De nieuwe theatermarathon over deze Griekse held vanaf februari in het Appeltheater Den Haag. Kaarten toneelgroepdeappel.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur aandacht voor de rondweg rond Amsterdam, de A10. Gaat de toegestane snelheid daar inderdaad omhoog van 80 naar 100 kilometer. Daarna gaat het Haagse raadslid Abdul Kalani... in onze dagelijkse opinierubriek en Albert schillen. Abdul, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Wa waar wil je het zo meteen als je hier bent over hebben? Over het creëren van files, maar ongevallen door de KLPD En dan heb ik een apport te schillen met een Frans Zuiderhoek hierover. Het expres creëren van files. Ja, het wordt vaak wel ervaren uh, door menig automobilist, Dus ik ben uh, wel benieuwd wat de KLPD daarop te zeggen heeft. Oké, okay, nou dat straks maar eerst de A10 rond Amsterdam. Want het kabinet mogen wel harder gaan rijden. Als de plannen doorgaan, mag er straks op de snelwegen... bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 100 worden gereden in plaats van 80. Volgens die minister is er geen vuiltje aan de lucht, of beter in de lucht. Want de auto's worden steeds schoner en de lucht dus ook. Maar in Amsterdam denken ze daar anders over. Zometeen een debatje, maar eerst neemt verslaggever en automobilist Maarten Hag... ons mee naar het hart van het Amsterdamse Verzet. De snuffelpaal bij de A10 West. Ben je net lekker onderweg van Den Haag naar Zaandam... Of Volendam, of nog verder Noord-Holland in. En kom je langs Amsterdam bij de A10 West, dan moet je voluit in de ankers. Want daar mag je maar met een sukkelgangetje van 80 km per uur de hoofdstad passeren. Voor mij als automobilist heel vervelend, want ik rij liever door. En gelukkig heeft minister Schultz zich mijn lot aangetrokken. En besloten een einde te maken aan de 80 zones. Maar de GGD in Amsterdam is niet blij. Nee, nee. De 80-kilometer-zones hebben ervoor gezorgd dat we veel minder luchtverontreiniging hebben. En voor die mensen die hier echt bovenop de snelweg wonen, maakt dat heel veel uit. Het is een stuk gezonder geworden. Ik ga even het hek doen? Marike Dijkma is adviseur Milieu en Gezondheid bij de GGD in Amsterdam. Ze neemt me mee naar een afgesloten plek vlak langs de A10... waarop nog geen 10 meter van de snelweg bruin-grijze flats verrijzen. De trap op. Hier staat de snuffelpaal van de GGD... Een zeecontainer met daarbovenop allerlei schoorsteentjes met meetapparatuur. Met dit meetpunt houdt de GGD al jarenlang de luchtkwaliteit in de gaten. En zo komen we bovenop de zeecontainer. En zelfs direct achter de Van Ril. Ja, bovenop de snelweg nu. Uh... Hier gaat de, de snelweg echt dwars door de stad, hè? Ja, je ziet hier links en rechts de balkonnen van de mensen boven de weg hangen. Hier wonen mensen echt heel dicht op de weg. En daar de gewraakte bordjes, 80 met een rode ronde rand eromheen. Ja. ja, door 80 kilometer te rijden, loopt het verkeer iets gelijkmatiger door. En uh, verwachten ze ook dat er minder file zou ontstaan. En ik zie hier, ja, zijn net trechtertjes met een buisje erin? Ja. Dit is de wetenschap, de harde wetenschap. Meten is weten. Ja, die, door die buisjes wordt de lucht uh, aangezogen. Door die buisjes gaat de lucht helemaal naar beneden het meestation in. En beneden in het station staat de apparatuur waarmee de eigenlijke meting wordt gedaan. Even kijken hoor, want ik hou even mijn vinger erlangs. Op binnenkant van dat trechtertje dan zie je het al meteen. Hè? Ja, dat is een beetje zwartig. Uh, dat zal voor een deel hetzelfde roet zijn als het roet wat we inademen. Maar het stof wat je ziet is eigenlijk het grover dan het fijnstof waar we ons zorgen over maken. Het gaat juist om de dingen die je niet kunt zien. En die hebben we eigenlijk met dit station wel zichtbaar kunnen maken. En wat ook met die 80 kilometer zone juist verminderd is. Fijnstof is dus de grote boosdoener. Daar hebben de mensen hier direct langs de snelweg het meeste last van. Vervelend, maar wie gaat er dan ook langs de snelweg wonen? Ik maar... denk niet dat de mensen die hier wonen dat die heel veel keuze hebben waar ze gaan wonen. Amsterdam is nog steeds uh, niet heel makkelijk om aan een, uh, aan een huurwoning te komen. Zeker in de goedkopere klasse is het vaak gewoon pakken wat je pakken kan. Maar maakt het voor de mensen hier nou echt zoveel uit of al die tienduizenden auto's en vrachtwagens... met 80 of 100 kilometer per uur voorbij razen? Uh, uh, het is inderdaad zo, je blijft in de buurt van de snelweg wonen... Maar... Toen het nog 100 werd gereden, die 80 kilometer zone bestaat nog maar een paar jaar. Uh, nadat die was ingevoerd, hebben wij dus met behulp van dit meestation gekeken wat nou precies de verschillen zijn. En die roetconcentraties hier zijn met 15% afgenomen. Dat is echt heel erg veel. Maar dan hebben we het weer over roet. Het ging toch over fijnstof en stikstof? Uh, daar gaat het heel vaak over omdat dat de genormeerde stoffen zijn. En dat daar zijn, zijn regeltjes voor? Daar zijn door de EU-regels voor gesteld. Dat zijn de stoffen die we al heel lang heel goed kennen en waarvan de gezondheidseffecten al veel langer in kaart zijn gebracht. Maar ook voor fijnstof zagen we afnames van 7 Dat is behoorlijk. En dus juist dat roet in het fijnstof, dat is wat we het meest ongezond weten. Dus daarom zijn we daar zo op gericht. Oké, okay, dus het gaat om roet in fijnstof en om 15 afname of 7 Maar ja, dat is eigenlijk ook al best wel veel. Maar merken de mensen hier in de buurt daar nou veel van? Um, een individu zal dat misschien niet direct merken. Zeker niet als het een heel gezond persoon is. Maar uh, voor de levensverwachting van deze mensen en gemiddelde hoeveelheid ziekenhuisopnames voor astma, voor COPD, voor uh, hartaanvallen, maakt het wel heel veel uit. Je kan bijvoorbeeld naar astmaopnames kijken en dan zie je dus dat mensen die op dit soort plekken wonen, hier hebben er drie keer meer dan mensen die op een schonere plek wonen. En uh, op het moment dat je het hier naar beneden brengt, zullen we dat drie keer verhoogd risico ook behoorlijk naar beneden brengen. Nou nog eens wat. Minister Schultz zegt in 2015 gaan we gewoon de Europese norm halen voor fijnstof. Want de auto's zijn schoner geworden. Dus we kunnen gewoon weer 100 rijden en dan uh, blijven we in 2015 keurig onder de Europese norm. En daar heeft de minister, uh, als je puur naar de norm kijkt, helemaal gelijk in. Juridisch zit de minister helemaal goed. Maar, maar? <laughs> bij het vaststellen van die norm geldt niet alleen maar gezondheid, geldt ook haalbaarheid, economische uh, balans. En uh, door de lidstaat is gekozen voor deze norm. Maar dat is geen gezondheidsnorm. Ook onder de huidige Europese normen zie je heel grote gezondheidseffecten. Maar moeten wij dan weer het braafste jongetje van de klas worden in Europa? De, de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert een, een, een norm die de helft is... van uh, wat Europa heeft vastgesteld als norm. Ja dus, vindt Marieke Dijkma, gezondheid staat voorop. En dat mag je natuurlijk ook verwachten van iemand van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Wat je doet door weer uh, op te gaan vullen naar de norm is de gezondheidswinst die we hier geboekt hebben weer opgeven. En dat is precies wat we, waar wij bang voor zijn, ja. Maarten Haag bij de A10 in Amsterdam-West, een van de vele plekken waar we straks harder mogen rijden. Op 40% van de snelwegen mogen we straks 130. En bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht mogen we 100 in plaats van 80. Het kabinet heeft berekend dat we met al die snelheidsverhogingen binnen de normen blijven. Maar klopt dat wel als je naar de werkelijke metingen van de luchtvervuiling kijkt? Peter Siebus sprak met de chef luchtkwaliteit Piet van Zonen van het RIVM. En wat blijkt, dat klopt zeker niet bij de grote steden. Op een aantal plaatsen in Nederland zeker, maar zeker niet op alle plaatsen. Waar bijvoorbeeld niet? Met name rond de grote steden. En dan is er nog iets, waarschuwt Piet van Zonen, waarom we nu zeker niet de remmen moeten losgooien. Het gaat de goede kant op, maar om de normen in 2015 te halen, moet er nog steeds iets gebeuren, omdat we heel dicht bij de grenswaarde zitten nog steeds. En dat betekent dat een kleine tegenvaller op dat moment toch weer een overschrijding zou kunnen leiden. Meegeluisterd hebben CDA-kamerlid Michiel Holtakkers en pvda gemeenteraadslid Emre Oemfer uit Amsterdam. Goedemiddag meneer Oemfer. Goedemiddag. Deelt u de zorgen van de GGD in de reportage en die van het RIVM? Ja, geheel. geheel. Dus dat is een er heel, heel kort antwoord. Zeer terecht te zorgen en uh, je hoeft niet van de luchtkwaliteitsmeting te zijn om die zorg te delen. Bij de PvdA doen we dat ook. Ja, meneer Holtakkers? Ik denk dat het heel goed is om aandacht te besteden aan een gezonde leefomgeving. Ja, en, en wat het, de GGD nu constateert in die reportage... van als we die, uh, weer naar die 100 kilometer gaan... dan gaan we mogelijk toch weer overschrijden? Nou ja, kijk, het gaat erom gaan we overschrijden of niet. U weet van mijn partij, we hebben bij de verhoging van de maximum het standpunt ingenomen dat uh, er een aantal voorwaarden zijn... waaraan voldaan moet worden voordat dat door kan gaan. En uh, een van die voorwaarden is natuurlijk het milieu. En dat betekent dat we uh, zonder nadere investeringen... de luchtkwaliteitseisen, dat we die moeten halen. En als daaraan voldaan wordt, kan de snelheid wat dat betreft... Dan mag het wat u betreft. Omhoog, ja. ja. En de minister zegt dat dat zo is, dus dan geeft u haar de toestemming. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Uh, ja, daar komt het een uh, uh, hoofdlijn op neer. Ja. Ja. Laten we eens even kijken naar Amsterdam, want daar hebben we het over. En meneer Unver, daar komt u ook vandaan. U bent uh, net als het stadsbestuur tegen die snelheidsverhoging uh, ja. op de A10-West. BMW schreef ook al een brief aan minister Schuldsverhagen... en vroeg om uitstel, om meer onderzoek. Uh, wat was het antwoord? De minister acht dat niet nodig, zoals we wel vaker van het kabinet gewend zijn. Wordt er slecht geluisterd, maar vooral gedicteerd. Ja, en dat betekent? Wat kunt u dan nog doen als stad, als Amsterdam? Nou, wat we kunnen doen is natuurlijk uh, proberen de Kamer daarin te bewegen. Ja. En ik hoop ook, als ik zo de, de CDA beluister, dan zou je denken dat die tegen gaan stemmen. Ja, nou, er zit een Kamerlid uh, in, de, in de studio in Den Haag, meneer Holtakkers. Dus doet u een poging, meneer Uf, om hem te overtuigen? Nou, waar het om gaat, is dat uh, de berekeningen die zijn uh, gemaakt... en de metingen die zijn gemaakt, wijzen op de stukken die nu voorgesteld zijn... wijzen op uh, de situatie dat de normen worden gehaald. Nou, dat is natuurlijk een gekke... Dus de... En daarom is er dus geen reden om daarop tegen te stemmen. Nee. Wat ik wel vind, is dat Amsterdam op een hele goede manier... Uh, uh, haar zorgen hebben geuit... Ze vragen ook concrete antwoorden op een aantal vragen aan de minister. En wat doet u daarmee? En ik vind dat de minister dan ook met Amsterdam in gesprek moet gaan... om daar antwoord op te geven. Nou, meneer Unfer, zegt u iets om meneer Holdagers te overtuigen... dat het meer moet zijn dan dit? Nou, kijk, uh, wat ons in eerste instantie tevreden stelt is dat CDA ook om die specifieke knelpunten om een onderzoek vroeg. De minister heeft een algemeen onderzoek gedaan... En het is geen, u hoeft geen rekenwonder te zijn om te zeggen... dat een, juist in de grote steden ligt dat anders. Wij overschrijden die norm op uh, meerdere dagen per jaar op meerdere locaties. En op die 500 meter waar het om zou gaan, op A10 West... waar je maximaal, maximaal 18 seconden winst zou kunnen maken... daar zorg je voor dat mensen korter leven. Er wonen 41.000 Amsterdammers met hun kinderen aan dat weg. Direct op het snelweg. Daar zorgt ervoor voor die paar seconden winst... Hij kan ja. leiden tot, zonder die extra investeringen... tot zeven extra dodelijke ongevallen per ja. jaar. Nee, nee, dus dat het gaat dat... hier ergens over. Als ja. de CDA zou zeggen... Maar als er investeringen voor een gezonde, zijn, en als voor een investering... gezonde leefomgeving, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, we, hebben daar ook, we hebben daar ook normen voor afgesproken. We zien ook over de afgelopen jaren... dat het luchtkwaliteitsbeleid eigenlijk heel succesvol is. Maar nogmaals, de Unfer heeft gelijk. Als zou blijken, als Amsterdam overtuigend zou aantonen... dat die normen overschreden worden... de normen die we nu vastgesteld hebben, is dat een extra reden voor de minister, en dat zal ik ook vragen, om met Amsterdam in gesprek te gaan. Ja, en morgen is het zo, meneer Holtakkers, praat de Kamer al over deze kwestie. Gaat u dan de minister al toestemming geven, of is er nog meer voor nodig? Nee, morgen is er een algemeen overleg uh, over deze situatie... waar we over met de minister gedachten wisselen over al die planvormingen... en ook de voortgang voor het uh, Nationaal uh, Samenwerksprogramma uh, Luchtkwaliteit. En pas veel, verder, uh, veel later verderop zijn daar uh, stemmingen over. Oké, okay, ja, meneer Uffa, het is dus aan u om meneer Holtakkers en het CDA te overtuigen... met uh, ja, gewoon bewijs dat het inderdaad gaat om een overschrijding. En dan is het geregeld volgens mij, als ik het zo goed beluister. Kijk, als, als ik de CDA-beluisterend motto uh, zie van eerst veilig en vlot... dan moet ik zeggen dat ik er uh, een goed geloof uh, in heb dat de CDA de juiste kant op gaat bewegen. Maar, denk... maar het overtuigen van, het zijn duidelijke cijfers... wat je ook uit de cijfers van de minister kan halen. Als er geen extra investeringen worden gedaan, en u bent daar tegen... want dat vind ik een goede, u zegt, als er extra investeringen nodig zijn... in deze dagen gaan we het niet in asfalt zetten. En u bent ook van de veiligheid. Nou, dan zeg ik, die zeven doden extra per jaar, dat ik is gewoon dat een gegeven. Wij, ik denk dat wij in onze nee, opstelling... Holtakers? Ik denk dat wij in de opstelling in dit debat heel goed hebben aangegeven... dat wij oog hebben voor alle belangen, van Amsterdammers, van gezondheid van doorstroming, van snelheid, van luchtkwaliteit. Nou, als het dat antwoord hebben we, is... En dat, hebben even, we. is uit laten praten. en dat hebben we verenigd in, uh, in, in ons standpunt zoals we dat nu hebben ingenomen. Ik vind het echt heel belangrijk dat de normen die voor Amsterdam en voor Europa gelden... dat die ook gehaald worden. Mm -hmm. Als zo blijken dat daar misverstanden of onjuistheden in zitten... Amsterdam geeft daar, eh, eh, roept daarover, dat dat mogelijk het geval is... dan vind ik dat de minister daar erg goed naar moet luisteren. Ja, dus... dus meneer, aan, aan u dus de taak om, dat dan, om die cijfers dan op tafel te leggen... en dan is meneer Hoetakkers volgens mij overtuigd. Nou, die cijfers zijn er. Je, je moet ze alleen willen doorzien. Het CDA vraagt zelf ook om de toezegging gevraagd... om op specifieke punten in plaats van algemeen onderzoek... dus specifiek rondom de ja. grote steden, om dat in kaart te brengen. Maar als het CDA naast het uh, goed uh, verwoorden van het standpunt... daar ook de juiste acties aan verbindt... dan kunnen we samen door één deur in ja. kunnen we zaken Maar doen. Moet, u, moet u dan niet eens nog eens even met elkaar gaan praten? Is dat dan niet een goed idee? Nou, ik denk dat vooral de minister met het Amsterdamse Stadsbestuur... nog eens in gesprek moet... Daar moeten die metingen vergeleken worden. Daar mm -hmm. moeten beide pretenderen over feitelijke gegevens te beschikken. Nou, daar moet je toch uit kunnen komen. Ja, dus u zegt, wij, wij schorten ons oordeel... of tenminste, wij, wij geven de minister niet toestemming... zolang wij niet beeld hebben dat het ook inderdaad kan. Nee, nou, het is andersom. De minister heeft het vertrouwen, tenzij het tegendeel wordt okay. bewezen. Nou, meneer Uffer, er is nog werk voor u aan de winkel, zo te horen. Nou, we kunnen natuurlijk met onderzoeken er tegenaan blijven gooien. Het is gewoon een feit dat die 41.000 Amsterdammers... Maar ik dat, ik een vind dat, ik dat de heer van de Partij van de Arbeid ook wel gewoon met, met, feiten, met feiten moet komen. Ik... En ook de brief van de heer Wiebes aan de minister is heel duidelijk. Ja. Uh, wij, wij nemen hem ook heel serieus. Ik, ik zal daar morgen naar vragen. Ja. Maar het geeft, ook, het geeft ook aan, zou mogelijk kunnen leiden tot overschrijdingen... Is misschien in gevaar. Dus het is ook niet heel stellig in de, in de uh, het is ook niet een stellige brief dat die overschrijdingen echt grote feitelijkheden zijn. Nou. Misschien zijn ze er wel, maar daarom vind ik dat de minister nog eens in gesprek moet met de gemeente. Oké, okay. Dat is allemaal boterzacht. Meneer Uver, uh, volgens mij is er nog werk aan de winkel. Ha succes daarbij, hartelijk dank. Meneer Uver van uh, de Stadsbezuur Amsterdam en meneer Roldakers, CDA, Tweede Kamerlid. We zijn benieuwd naar uw ervaring met regels.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 Days, Golden Years. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is Abdul Kalani uh, Koulani, raadslid van de Partij van de Eenheid in Den Haag. Goedemiddag, uh, Abdou. Goedemiddag. Jij zei net al dat je graag een appeltje wil schillen met Frans Zuiderhoek... de persvoorlichter van de KOPD, de politie op, op de snelwegen en zo. Wat is precies je probleem? Ja, nee, vandaag vertolk ik min of meer de onderbuik van menige automobilisten op de Nederlandse snelwegen. Uh, met name in de spits zie je wel eens vaak dat als er een ongeval heeft plaatsgevonden, dat de KLPD een onderzoek wil gaan doen, natuurlijk naar dat ongeval. En dat er uh, ja, bewust of onbewust een file wordt gecreëerd om daarmee dus vrij baan te krijgen om dat onderzoek te doen. Uh, wat natuurlijk leidt tot meer files, en dat in de spits. En nou goed, We kennen de maatschappelijke discussie daarover. Uh, en de vraag is eigenlijk of de KLPD daar niet creatiever mee kan omgaan. Bijvoorbeeld door dat onderzoek op een ander moment te doen? Bijvoorbeeld inderdaad als de noodzaak niet echt op dat moment uh, ja, heel hoog is... om dat onderzoek later op de dag te doen als het wat rustiger op de weg is. Um, of misschien maar één baan af te sluiten. Maar soms zie je dat ja, om één ongeval dat er vaak twee, drie banen worden afgesloten... en dat dat gewoon tot enorme opstoppingen leidt. Ja, en jij bent, jij bent automobilist? Ja. En je stoort je nogal daaraan, ja, zo te zien? Ja, behoorlijk. <laughs> ja. Meneer Zuiderhoek, goedemiddag. Goedemiddag. Doen jullie dit expres? Uh, eigenlijk wel, ja. Want uh, in, in sommige gevallen moeten we een gedegen onderzoek doen. Eh, met name als er een uh, verkeersongeval plaatsvindt uh, waarbij uh, gewonden of doden zijn gevallen. Dan eist het uh, openbaar ministerie van ons dat wij daar een gedegen onderzoek uh, moeten doen. Dat vindt plaats met uh, gecertificeerde mensen. En uh, dan kom je er niet aan om uh, op dat moment uh, als de auto's er nog staan en de sporen op het wegdek nog aanwezig zijn. Uh, om dan uh, tijdelijk één uh, of twee rijstroken af te sluiten. Ja, uiteraard. Kijk, ik, ik begon ook inderdaad aan te geven... als de noodzaak, eh, daar is het dan, vooral met doden gewonnen, gewonden, is dat natuurlijk een, een, een feit... dat dat ook moet gebeuren. Um, maar de vraag is, gebeurt het ook niet gewoon vaker? Dus ook als de noodzaak niet echt zo hoog is... dat die files alsnog worden gecreëerd... en is het dan niet mogelijk om bijvoorbeeld later op de dag dat onderzoek te doen? Nou, later op de dag is altijd uh, lastig, hè, want dan moet je dezelfde situatie weer uh, creëren... terwijl je op dat moment uh, de voertuigen hebt staan zoals je ze graag uh, hebt willen staan... Uh, als het uh, zeg maar een, uh, een simpel uh, ongeval is, dan, uh, dan treedt incidentmanagement uh, in werking. En dat betekent eigenlijk uh, dat uh, al direct de bergen wordt gewaarschuwd. En die is vaak uh, al eerder te plaatsen als, uh, als de politie of uh, als staat. Incident Incidentmanagement? Ja, zo dat, heet dat. Ja, dat wil zeggen dat je dus zo snel mogelijk die rijbaan uh, vrij wil hebben. En dat is ook zeg maar, ontstreven. Want wij snappen ook dat, uh, dat de mobiliteit uh, op dat moment in het geding is. En die, die willen we weer op gang brengen of op gang houden door dat, door dat incident zo snel mogelijk te behandelen. Ja. En dan wil het wel eens zijn dat de, dat de berger eerder te plaats is als de politie of rijkswaterstaat. staat. En als het een simpele aanrijding is, dan gaan die auto's ook uh, direct eraf. En als ze bij wijze van spreken uh, zelfstandig kunnen rijden, en dat is ook een advies naar de, naar de weggebruikers, als er niks aan de hand is en je kan weg... Uh, zoek dan een, een veilige plaats waar je in ja. alle gemak je schadeformulier in kan vullen. Eigenlijk Dat... zegt u, we doen het eigenlijk zo snel mogelijk altijd en soms is er een wat meer tijd nodig. Ja, ja en, uh, en met name als het uh, sprake is van doden en gewonnen, dan hebben we ja. het over artikel 6 uh, van de wegenverkeerswet. Dan willen we uiteindelijk, uh, stel dat u uh, slachtoffer bent uh, van dat uh, ongeval en u heeft uh, blijvend netlexel opgelopen, Nare dan, dan, dan, dan wilt u ook graag dat u daar uh, ja. schadeloos voor gesteld ja. wordt. Maar waar komt dan de onderbuikgevoelens van meneer Abdou Kaladi vandaan? Kan ik beter aan Abdou eerst zelf vragen. Abdou, waarom denk jij dat ze het stiekem toch doen soms? Ja, nou ja, goed, kijk, dat, dat kan te maken hebben met dat uh, snel tot resultaten willen komen op dat moment. Kijk, en nogmaals, ik begrijp uiteraard heus wel de, wanneer de noodzaak is, is de noodzaak. Kijk, doden gewonden, daar heeft niemand het over. Maar ik heb vaak het idee dat ook gewoon bij simpele ongelukken vaak toch onnodig lang files ontstaan. En uh, ja, zonder met, met, met de vinger te wijzen, maar goed, kijk, dat is dus ook... Stiekem toch een beetje. Stiekem toch een <laughs> beetje, want dat is natuurlijk die onderbuik die naar boven komt. Uh, of vaak uh, heb je bijvoorbeeld, dan vindt het ongeluk plaats op één baan, maar dan worden toch de twee banen ernaast worden ook afgesloten. Terwijl er misschien maar één baan nodig is om het af te sluiten. Ik heb vaak het idee dat daar onnodig veel banen worden afgesloten, wat natuurlijk de mobiliteit niet ten goede komt. Uh, en dat is een beetje eigenlijk de onderbuik op dit moment. Ja. de Zuiderhoek. Ja, dat is afhankelijk van, uh, van een spoor. Hè. Vaak uh, is het een gecompliceerd uh, ongeval. En uh, als je zeg maar, 100 120 km per uur rijdt en er vindt een aanrijding plaats, dan staan die auto's niet direct stil. Dus dan vinden die sporen vaak uh, plaats op meerdere rijstroken over grotere afstand. Ja. Dus uh, voor het spooronderzoek is het dan van belang dat al die uh, stroken vrij zijn waar die sporen op staan. Maar uh, u mag van mij aannemen dat wij dat tot een minimum beperken uh, ja, en dat we het zo snel mogelijk wil doen. Is, is dat echt zo? Is, uh, de, is er helemaal geen enkele winst te boeken aan uw kant? Nee, die, want die, die hebben we al zoveel mogelijk uh, in kaart uh, gebracht. En uh, we hebben ook, uh, dat, dat spooronderzoek vindt ook via een bepaalde methode plaats, uh, die al ingekort is, zodat wij uh, alleen uh, even de sporen uh, hoeven vast te leggen en dat wij later. Die analyse kunnen doen. Dat hoeft niet op de plek zelf. Hm. Maar je moet wel. In eerste instantie moet je de sporen goed vast kunnen leggen. om die analyse ook later goed te kunnen doen. En je kan niet snel even filmen ofzo? En Niet snel filmen. Nee, maar goed, maar dat, maar dat gebeurt ook met, met fotografie. en ook met, met waarbij foto's uitgeroept kunnen worden. waardoor ja. je zeg maar. een goede, goed beeld hebt van de situatie. U zegt en... we doen wat we kunnen. en echt, meneer Kolani, ik snap uw onderbuik. maar er is niets met uw buik te doen. Nou, wat, wat, ik heb wel een tip voor de, voor de mensen die er langskomen. Ja. Uh, want die, uh, die, die willen altijd allemaal even zien wat er precies aan de hand uh, geweest is. En dat komt de file ook niet uh, ten goede. Precies. Dus als iedereen uh, straks voor zich uitkijkt en uh, gewoon doorrijdt uh, zonder uh, te kijken of wij onze werkzaamheden goed uitvoeren. Dat scheelt ook al een, uh, een heleboel. Ja, op en, en, en wat ook <laughs> vaak een uh, vertraging uh, oplevert, uh, is dat op een gegeven moment moeten ook de wrakken van de weg af. En dan uh, moet er vaak zeg maar, ook het, uh, het asfalt moeten uh, uh, schoongemaakt worden. Dat is uh, zoap en dan heb je het over een uh, zoap uh, cleaner yeah. Die staat ook vaak nog in de file. Dus zeg maar de opruimwerkzaamheden en de werkzaamheden daarna... die zorgen vaak ook nog voor vertraging. En soms moet er ook nog een noodreparatie uitgevoerd worden... aan de weg of aan de vangrail. Yeah. En dat gaat natuurlijk ook ten koste van de, van de mobiliteit. Dus het politieonderzoek maakt eigenlijk maar een heel klein onderdeel uit van ja, wat daar plaatsvindt. En u ligt en... het niet, het ligt eigenlijk meer aan Abdo, die ze dan ook naar die file moet kijken of naar wat <lacht> ik moet kijken. Abdo? <lacht> ja, ramptoerisme, dat is toch op de een of andere manier verweven met de mensheid. Dus wat dat betreft, ja, dat, dat zul je er nooit helemaal uit krijgen. Mensen blijven nieuwsgierig. Ja. En het is natuurlijk ook vaak, als je zwaailichter ziet, dan ben je ook, ga je automatisch op de rem staan. Ja. Maar, dus kijk, dat, in principe gaan de zwaailichter ook uit. Dat is, dat is ook een maatregel okay, die okay. we genomen hebben. Oh, en cool. en, en als het en spreken, eh, enigszins mogelijk is, maar dat kost ook weer tijd... Dan worden er schermen geplaatst, maar dan uh, zit je vaak met, uh, met incidenten die uh, langer dan een uur duren. Nee. Want voordat die schermen er zijn, Dat ben je is. ook een stuk verder. Daar worden we maar... ook niet vrolijker van. Goed, dan gaan we het hierbij laten. Frans Zuidenhoek, u doet uw best. Blijf het vooral doen. En Abdel Kalani, ja, uh, doorrijden. <laughs> ja, precies. <laughs> Dankjewel. Einde van Dit is de Dag. Kijkt u nog even op de website, dit is de dag.nu. En na het nieuws van half vier, de Villa vila Vepiro met uh, Tessel en Ger. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth. Ja, in de Tweede Kamer hebben we net een debat gehad over de mogelijke gevolgen van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Wij praten met psychiatrie Sandra Kooi. Hoezo mogelijke gevolgen? Zij heeft de gevolgen al gezien. Maar nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En het aantal kinderen dat in een sloppenwijk woont... is gestegen tot boven de 1 miljard. Deze kinderen behoren tot de armste der wereld. In een rapport waarschuwt Unicef dat kinderen in sloppenwijken... aan allerlei gevaren blootstaan. staan. Ze leven bijvoorbeeld op vuilnisbelten, pal naast de spoor... of bovenop oliepijpleidingen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB Verkeersinformatie. Er zijn flinke problemen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat file na een aantal ongelukken. Tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein, 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht op de hoofdrijbaan. Verkeer van Breda naar Rotterdam kan beter omrijden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Op diezelfde A16 is ook een ongeluk gebeurd op de, tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein op de Parallelbaan. En daarom is ook de Parallelbaan helemaal dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1 vanaf het Binnenhof in Den Haag. Over hard bezuinigen en strenge begrotingsregels, of juist niet? Over een nieuwe linkse koers van de Partij van de Arbeid, of juist niet? Dat na vier uur in ons eigen politieke vragenuurtje. En daarvoor de nu al zichtbare gevolgen van de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, nationalisme in Italië en in de vrolijke wetenschap onderzoek waaruit blijkt dat de upper class eerder geneigd is te graaien, te liegen en te bedriegen. Wilt u reageren? Doe dat dan via onze site: villavpro.nl. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Het Centraal Planbureau maakt morgen de economische vooruitzichten bekend. U heeft er vandaag al meer over kunnen horen. Directeur Koen Teulings die weet nu al wat we moeten doen. Niet extra bezuinigen en in Brussel voor elkaar krijgen... dat we ons volgend jaar niet aan de bezuinigingsregels hoeven te houden... dat het tekort dus hoger mag worden dan die befaamde 3%. Het kabinet wil nu juist wel aan die 3% vasthouden... Maar langzamerhand staat het hier wel alleen. Bijna alle economen vinden extra bezuinigingen desastreus voor de economie. De kistendemocraten in het Europese parlement... willen wel aan die strakke begrotingsregels vasthouden. Corine Wortman, goedemiddag. Ja, u, uh, u bent Europarlementariër voor het CDA en woordvoerder Financiën. Wat vindt ja. u van dat voorschot van de directeur van het CPB? Nou, ik heb me daar zeer over verbaasd. Uh, gisteren in de Financial Times stond ook een groot artikel van uh, Koen Teulings. Uh, en dan moeten we bedenken dat het Centraal Planbureau toch de waakhond is van prudent begrotingsbeleid. En uitgerekend twee maanden nadat wetgeving uh, voor strenge begrotingsregels van kracht is geworden, doet een uitgelezen uh, de Nederlandse Koen een beroep op Reen om uh, de zaak maar uit de hand te laten lopen. Dat ja. is echt uh, zeer merkwaardig. Ja, uh, uh, klinkt er ook enige woede in uw steun? Of leg is dat inlegkunde van mijn kant? Nou. Uh, het is vooral uh, een grote verbazing, want uh, de Tweede Kamer ook van links tot rechts, dus inclusief Partij van de Arbeid GroenLinks, die hebben toch heel veel kritiek gehad in 2003 en 2005 dat Frankrijk en Duitsland de regels van de laars lapten. En uh, nu twee maanden nadat eindelijk uh, de strenge begrotingsregels uh, zijn ingevoerd... met een onafhankelijke begrotingsautoriteit. Dus Olireen moet eigenlijk uh, van ons uit gesteund worden. De Europese commissaris, ja. Ja, dat is de, de Europese commissaris die nu onafhankelijke begrotingsautoriteit is. Mm Het -hmm. uh, kabinet heeft brede steun telkens gehad. Dus wederom van de partij van de Arbeid GroenLinks en D66 om zich daarvoor in te zetten... En uh, ja, die wetgeving moet nu zijn werk gaan doen. Mm -hmm. Dus dat is mijn eerste bezwaar. Ik wilde u toch heel even onderbreken. Want ja. u zegt steeds dat het kabinet heeft steun gehad. Dat is ook zo hoor, uh, uh, kamerbreed. Nu is het op het ogenblik zo dat er hier, wat we al zeiden, in Nederland bijna geen econoom meer te vinden is die het niet met Teulings eens is. Bijvoorbeeld, opmerkelijk genoeg, uw partijgenoot en CDA-top-econoom Lans Bovenberg. Hij zei het volgende daarover vanochtend in het Radio 1-journaal. Even luisteren.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 Nee, maar meneer Teulings, uh, die zou beter moeten weten. Want, maar dit is ja, uh, meneer Bovenberg die het ja, zegt. Ja, meneer, nou, meneer Bovenberg evenzeer. Want het, uh, de wetgeving die nu van kracht is kijkt niet alleen naar digitaal bezuinigen, maar die kijkt juist naar een combinatie van bezuinigen en structureel hervormen. Dus het gaat juist om die combinatie waarbij elke lidstaat een geloofwaardig pakket moet neerleggen uh, uh, en uh, dat gaat beoordeeld worden door Reen. Uh, en door op voorhand al de indruk te wekken: er mag niet bezuinigd worden. Mm -hmm. uh, dat betekent dat daarmee lopen we het risico uh, dat we het op de lange baan gaan schuiven. Want natuurlijk zijn er schadelijke bezuinigingen. Ik zal u een voorbeeld geven... Hongarije die heeft de grote spaarpot van de pensioenfondsen... overgeheveld naar de, naar de begroting... om het begrotingstekort terug te dringen. Nou Dat is een type bezuinigingen waarvan Brussel zegt... Nee, no way, dat is heel slecht. Hm. Maar bijvoorbeeld als wij in onze gezondheidszorg in Nederland... allemaal maar doorgaan zonder ook te kijken... naar wordt elke euro wel efficiënt uitgegeven. Als we dat nu niet meer... Doen, nee, maar ja, daar, ik denk dat iedereen het daar. Maar daar zal iedereen het over eens zijn. Maar wat uh, meneer Teulings en nu dus gesteund door meneer Bovenberg zegt, is: wij zien nu al aankomen dat met die, uh, dat corset van die 3%. dat het gewoon niet gaat lukken. Dus laten we nu vast naar Brussel gaan en zeggen: joh, onze economie gaat nog best goed en het moet goed blijven gaan, gun ons nog even een jaartje respijt. Dat is wat ze zeggen. Ja, maar het, uh, we hebben niet te maken met een, komst, ko, een corset. Dus uh, er ligt niet een soort uh, uh, digitaal programma, drie procent en uh, elke cent meer uh, is fout en elke cent minder is goed. Daar ah, zit toch elke enige ruimte lidstaat, in? Nee, elke lidstaat moet zijn uh, programma voor de begroting... dus hoe gaat onze begroting eruit zien voorleggen... en een programma welke structurele hervormingen gaan wij door? Dus hoe geloofwaardiger voren. dat programma is... Hoe, soepel, hoe soepeler, des te soepeler iedereen kan zijn... met dat percentage van uh, het 3 Het totale pakket moet geloofwaardig zijn en ik, ik vind het heel goed... Dat het kabinet eh, juist ook eh, op die combinatie van bezuinigen en hervormen wil inzetten. En juist daarom verbaast mij eh, het bericht van meneer Teuling zo. Eh, die weet, die moet toch weten dat die plannen er zo liggen... en door nu in de Financial Times zelfs... Hè, de Volkskrant is tot daar aan toe... als het ware al Olireen... om zijn eurocommissaris op voorhand af te branden... ja, dat, dat werkt gewoon heel slecht uit. Want laten we wel wezen... het gaat niet alleen over wat er in Nederland moet gebeuren... maar het gaat evenzeer over... en dat is nog veel ingrijpender... wat er in Frankrijk en in Spanje... en in ja. andere landen moet ja. gebeuren. Ja. Ja. Mevrouw Wortman, me nog even... Het is, het is een, dus, een, een, ja? een, slechte, een slechte actie... Oké, okay. wij hebben nog niks van het kabinet gehoord. Wij vonden dat behoorlijk opvallend. Denkt u niet dat er een E2'tje gemaakt is... tussen het Centraal Planbureau, meneer Teulings... en minister Verhagen van, van Economische Zaken? Nou, nee hoor, dat denk ik zeker niet. Want die uh... wil ook her hervormen namelijk... waar meneer Teulings ook de nadruk op legt. Ja, die... Uh... Maxime Verhaag heeft terecht gewezen uh, op die combinatie. Ik vind het wel eigenlijk op zijn minst niet netjes dat uh, het CPB niet even wacht tot donderdag de cijfers gepresenteerd worden in Nederland. Maar nu via de band van de Financial Times als het ware al de pers zoekt. Want meneer Teulings die kent de cijfers natuurlijk al die uh, wij nog niet kennen en die hij donderdag gaat presenteren. Dus ja, dat is nog een reden. Hij zal het niet voor niks zeggen, dus. Ben. Nou ja, kijk, dan, dan zou ik zeggen, het is toch netjes, uh, Nederland Centraal Planbureau... om is, eerst eens keurig die cijfers te presenteren in Nederland... en dan ook meteen het complete publieke debatruimte te geven. Oh ja. Nou ja, het zijn en wel zijn eigen blij... cijfers, daar mag hij toch mee doen wat ja, hij wil, zou je zeggen. Ja, maar goed, ik ben, ik ben toch blij dat dit kabinet zegt... wij willen niet de problemen doorschuiven naar na volgende jaren, want de geschiedenis leert. En hm. uh, ik zou zeggen, lees ook eens uh, het financiële dagblad wat Onno Ruding daarin schreef de zaterdag. De problemen doorschuiven naar de komende jaren... dat maakt de problemen alleen maar groter. En dit kabinet wil de problemen aanpakken en okay. hulde daarvoor. Oké, okay. mevrouw Wortman, morgen, donderdag zullen wij horen... wat ons allemaal boven het hoofd hangt. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Corine Wortman was dat van de EVP. En daarin weer de CDA-fractie in het Europese parlement. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is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 Met sociale computernetwerken en globaliserende wereldhandel worden de moderne wereldburgers steeds meer met elkaar verbonden. En juist daarom is de droom van een eigen cultuur, land en natie vaak heel sterk. Zoals we gisteren konden horen vanuit Friesland. Wij willen gewoon dat onze cultuur, onze identiteit, dat die gewaarborgd blijft. En dat staat nationaal voor natie is eigenlijk een valk. En wij zijn een valk en daar zijn we trots op het is allemaal erkend. Ja, het is erkend op papier, maar de praktijk is natuurlijk heel anders. Dan Italië. Dat land is eigenlijk een lappendeken van allerlei kleine staten... die 150 jaar geleden bij elkaar werden gevoegd. Onterecht, menen sommigen. En schrijven boeken, toneelstukken en liedjes om hun droom... het herleven van dat relatief recente verleden luisterbij te zetten. Angelo van Schaik doet verslag. Allora, io sono un nazionalista nel senso che io anche a Roma da che dove sto da 12 anni mi Ik ben nationalist in de zin dat ik mij ook na 12 jaar Rome nog steeds heel erg napolitaans voel. Gullische hele. Nasalut. Halfeest, Valfeste, Dormetola. Op Piazza Farnese in het centrum van Rome met Enzo Ricci, voorzitter van Il Partito del Sud, de partij van het zuiden, afdeling Rome. Piazza Farnese is het plein waarop de Franse ambassade staat. Dat is Palazzo Farnese, van de familie Farnese. Maar daarvoor was het van een andere familie. En dat was de familie de, Bur de Bourbons. De Bourbons die in Napels aan, aan de macht waren. Dus het is niet helemaal toevallig dat wij hier zijn, Enzo Riccio. Het is niet zo'n vreemde, want dit is de dimora van di Francesco II... Nee, want dit was de laatste residentie van Francesco II, de laatste koning van het koninkrijk der Twee Sicilië, zegt hij. Dat grofweg het hele zuiden van Italië besloeg, vanaf Napels naar het zuiden. Een koninkrijk dat is opgehouden te bestaan met de eenwording van Italië in 1861. En sindsdien, onterecht, veracht wordt. Palazzo Farnese is dus voor ons een symbolische plek. Hier vlakbij ligt ook de kerk van de Napolitanen. Maar de resten van Francesco en zijn vrouw Maria-Sofia van Beieren lagen begraven. Ik wist niet dat de noordelijke soldaten in het zuiden hetzelfde deden... als de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dat ze dorpen plat in acties tegen terroristen... Zoals de Amerikanen in Irak. Antiterrorisme, zoals de Amerikanen in Irak. Van het boek Terroni is ook een, een theatershow gemaakt. Die heb ik gezien. En uh, dat gaat eigenlijk over ja, de, eenheid, de eenwording van Italië in 18, uh, 1861. Nu 150 jaar geleden. Het verhaal dat we allemaal kennen is Garibaldi gaat met duizend mannen naar Sicilië toe... en binnen de kortste keren is Italië één. Maar wat uit het boek blijkt, maar ook uit de theatervoorstelling... is dat het een kolonisering is geweest van het zuiden. Het zuiden is eigenlijk leeggeroofd. Waarom wordt dat verhaal niet verteld? Het is jarenlang beschouwd als een ongemakkelijke waarheid...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 De kerk is dicht, maar uh, op, de, op de façade van de kerk zitten twee wapens. Eén is het, uh, het wapen van de paus en de andere is het wapen van het koninkrijk der twee Siciliën. En uh, ro rood-geel. Net als het voetbalteam. Het, uh, uh, er is een, een voetbalteam van... Het Koninkrijk de Twee Sicilië, waar u bent ook vicevoorzitter van de bond. Als het team van het Koninkrijk de Twee Sicilië wint, bent u dan blijer dan als de Azzurri wereldkampioen wordt? Ja, mijn nationale elftal is eigenlijk Napoli. En als Napoli wint ben ik heel erg blij. Italië is wat minder interessant. Daarom had ik ook vanavond de afspraak gemaakt. Want morgenavond zit ik in het San Paulo stadion om naar Napoli tegen Chelsea te kijken. En daar moet ik absoluut bij zijn, want Napoli, dat is het belangrijkste voetbal in de wereld. Als Napoli wint, dan ben ik blij. <laughs> en morgen gaan we naar Canada, waar, de waar het de overheid goed lukt één nationale droom te promoten. En hoe? Door gratis vlaggen uit te delen. Oh, Hier is iemand die uh, in zijn voortuin de vlag aan het hijzen is. Wat doe je? I'm ik uh, putting up de flag. Why? Wel, want ik doe het elke ochtend. Ik ben trots op Canadian. Hoe lang heb je dit doing gedaan? Ik doe doing this 15 jaar, sinds de overheid begon first started giving te geven. Dat morgen dus in Metropolis Radio. Zal er in het kabinet zo waar een beetje ruzie over? De eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Minister Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris van Justitie. Leef is bang dat psychiatrische patiënten die zorg niet kunnen betalen... weer op straat belanden, gaan zwerven en op het bordje van justitie terechtkomen. En ook iedereen in deze sector heeft daarvoor gewaarschuwd. Psychiaters, huisartsen, verzekeraars, maar ook de politie zelf. Gisteravond schreef uh, minister Schippers de Kamer... dat zij de eigen bijdrage al twee keer verlaagd heeft... en echt niet weet waar, het, waar ze het geld voor verdere verlaging vandaan moet halen. En net was er hier tijdens het vragenuur een debatje met minister Schippers... over die eigen bijdrage en de gevolgen...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 Sandra Kooi, u bent psychiater bij Parnassia in Den Haag. Dat is de grootste aanbieder van gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg in Nederland. 180 vestigingen. Laten we nu eerst eens kijken wat deze maatregel doet. Al dus mevrouw Schippers. Heeft u al gezien wat het doet? Ja, ik wil heel graag vertellen wat mij op mijn voeten heeft doen shaken. In januari meldde een meisje van 18 zich aan voor hulp bij de GGZ. En haar ouders mochten het niet weten. Toen ze hoorde van de eigen bijdrage van 200 euro, die geldt vanaf 18, zag ze af van hulp. Ze kon het niet betalen. Ze heeft zich vervolgens gesuïcideerd. Ze heeft zelfmoord gepleegd. Ze heeft zelfmoord gepleegd. En toen ik dat hoorde, uh, werd ik helemaal koud. Omdat dit betekent dat deze overheidsmaatregel potentieel dodelijke gevolgen heeft... voor jonge, onschuldige mensen van wie je het helemaal niet zou verwachten... We zouden misschien eerder verwachten dat een dakloze dronkaard buiten de boot valt. Mm -hmm. Maar niet een meisje van 18, die het alleen maar niet aan de ouders durft te vertellen. En dat is wat de minister onderschat. Ze onderschat hoe zeer mensen zich schamen om hulp te vragen. Hoe zeer mensen zich schamen om te vertellen dat ze verslaafd zijn, depressief zijn. Of suicidale gedachten hebben om van de flat te springen. Um, en ja, als je dat onderschat, dan neem je te makkelijk maatregelen die in feite de kwetsbaarste en armste mensen treffen. Nou, ze ik onderschat is... het misschien niet. Zij, als zij dit zou horen, zou ze waarschijnlijk zeggen... nee, ik, on, ik, ik, ik doe nog geen uitspraak daarover. Wij gaan bekijken wat die maatregel gaat doen. Ja, de eerste dooie is gevallen... Dat is, ik wil niet dat het, ingevoerd ingevoerd, het is per 1 januari ingevoerd. En... Het is per 1 januari ingevoerd en meteen in januari is de eerste dode... waar ik dan toevallig van weet, ja. gevallen. Want dat kan je niet zien als een incident, weet u, van meer gevallen... waar misschien niet een dode bij valt, maar van uitval gewoon. Ja. Mensen die niet meer komen. Ja, we weten intussen, vorige week in Trouw gepubliceerd... dat 15 tot 25 procent van de mensen die door de huisarts zijn verwezen... die een indicatie hebben voor psychiatrische hulp... die komen dus niet omdat ze horen dat ze moeten betalen. 15 tot 25 procent. Dat is is dus een kwart tot een vijfde van alle mensen die verwezen worden. Dat betekent dat daar heel veel mensen onder zitten die wel degelijk die hulp echt nodig hebben. En je kunt je dan in gemoede afvragen waar die gaan heen gaan, waar die blijven. Nou, die gaan naar de huisarts. De huisarts is daar niet blij mee, want die kon ze niet helpen, daarom heeft hij ze verwezen. Die gaan misschien op straat zwerven, die zijn verslaafd, die geven overlast, dakloosheid, justitie, criminaliteit. Je kan de hele cascade voor je uittekenen. En daar is ook al door 10.000 mensen uit de op 30 juni vorig jaar voor gewaarschuwd. Daar hm. is niet naar geluisterd, maar we gaan het nu zien. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Een patiënt van uh, Parnassia die was uh, van plan af te kikken van cocaïne... omdat zijn vrouw zwanger is. Toen hij hoorde van de eigen bijdrage, zei hij... Uh, ik kan beter cocaïne gebruiken dan de eigen bijdrage... want dat is goedkoper. Hij gaat niet afkikken. Ik noem even een concreet mm -hmm. verhaal. Ander verhaal. Patiënt uh, stopte met zijn methadonbehandeling omdat hij verslaafd is aan heroïne. Omdat hij de eigen bijdrage, die daar nu sinds 1 januari voor nodig is, niet kan betalen. Deze man gaat dus weer terug in de verslaving. Heroïne, dus op straat, dus overlast. Uh, patiënten die behandeld moeten worden... die gaan alsmaar naar de eerste hulp... omdat ze daar geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Wat je dus ziet is een verschuiving van kosten... naar het verkeerde loket. Nou, dat is dus wat Teve ook zegt. Ja. In dit ja. geval dan nog binnen de zorg. Maar hij voorziet het ook al dat het richting justitie komt. Maar dan hebben we het steeds over geld. En uh, uh, uh, dit zijn gewoon heel concrete gevallen... van, van mensen in nood die... Geen hulp meer durven zoeken. Ja, en het is dus niet zo dat lichte gevallen afhaken... wat die minister natuurlijk hoopte met haar maatregel. Ja. Ze heeft natuurlijk niet beoogd om zware gevallen de goot in te drijven of de nee. dood. Maar om lichte gevallen een beetje een remmetje op te leggen. Maar het werkt zo niet. Je pakt dus de foute mensen. En daarom vind ik dat die bijdrage gestopt moet worden. En niet over een half jaar, als we heel veel cijfers meer hebben... want die zullen dit bevestigen. Mm -hmm. Maar nu... Voordat de GGZ uh, zijn mensen heeft moeten ontslaan, zijn gebouw heeft moeten sluiten. Dat gaat binnen een half jaar gebeuren, als 20% uitvalt. Ja, jullie hebben al een keer uh, gedemonstreerd. Uh, uh, uh, hebben jullie aanleiding om nu nog wat steviger op te gaan treden? We doen ons best, maar... Uh, zijn u in gesprek geweest met uh, mevrouw nou, Schippers? Wie er in gesprek zijn, zijn onze, zeg maar, onze vertegenwoordigers. Dat is de Vereniging voor Psychiatrie, het Landelijk Patiëntenplatform en GGZ Nederland. En die, die zijn ook in onderhandeling met de minister over allerlei zaken. Uh, dus er wordt gepoogd daarover tot oplossingen te komen. En de GGZ wil ook wel degelijk zelf alternatieven aandragen voor bezuinigingen. Want ze deed gewoon goed mee. Maar zij heeft nu net gezegd in de Kamer tijdens het vragenuurtje... Eigenlijk uh, uh, het eventjes op de lange baan. Omdat de verhalen die u nu vertelt haar kennelijk niet al ter oren zijn gekomen. Mm -hmm. Zij zegt ik wil dat monitoren. Daar ben ik ook mee bezig. Mm -hmm. Dus geef het nog een aantal maanden. En dan hebben we echt de cijfers op een rijtje. En dan kunnen we eens verder kijken. U zegt dat is te laat. Ja. Dat is te laat, omdat als die mensen allemaal afhaken... dan is die overlast er morgen al en overmorgen. Mm -hmm. En dan gaan die kosten al optreden. En dan gaan die mensen niet de goede hulp krijgen aan het foute loket. Dus dan krijg je twee keer, de, twee keer kosten. Eén keer van het foute loket en tweede keer van de foute hulp. Ja. En u zegt ook, sorry, maar u, u zegt ook... en ze hoeft niet te wachten zolang... want wij hebben alternatieven voor die bezuinigingen. Wat zijn die dan, bijvoorbeeld? Nou, de Vereniging voor Psychiatrie en GGZ Nederland... hebben alternatieven aangedragen aan de minister. En wat ik ervan gehoord... Heb. Ik, ik zit niet in, die, in dat overleg. Maar wat ik ervan gehoord heb is dat ze heel weinig poot aan de grond krijgen. Mm -hmm. En wat ik wel weet is wat wij gaan doen bij Parnassia. Wij willen meer e-health ontwikkelen. En wij willen... e wat is dat? Dat is uh, internetbehandeling. Zodat je dus meer mensen kan helpen, hopelijk voor minder maar hoe geld. hoe doe je dat dan? Nou, Dan maken we een behandeling online. Met, uh, uh, dat... Vraag en antwoord. Nou, het is niet alleen voorlichting en, en vraag en antwoord. Het is echt een, een cognitieve therapie bijvoorbeeld. Die kan je online doen. En dat zijn we nu aan het maken. Maar we mm -hmm. moeten nog uitvinden hoe dat werkt. Of het wel goed werkt. Voor wie het werkt. Dat zal niet voor iedereen van mm -hmm. toepassing zijn. Maar, maar stel... dat is sowieso goedkoper. Zelfs om dat eerst uit te vinden. Nee, en te onderzoeken of nu... mensen ook thuis echt achter zo'n computer nee, gaan zitten. Dat, precies, dat, gaat, dat moet je natuurlijk eerst uitvogelen. Mm -hmm. En wij zijn, we zijn relatief onervaren nog in dat gebied. Dus wij ja. moeten dat, daar pilots op zetten. Dat zijn we nu aan het doen. Mm -hmm. Maar dat heb je niet morgen. Klaar. Hmm. En uh, voordat dat goed draait en voordat we weten voor wie dat geschikt is, dat zal niet voor elke patiënt geschikt zijn, en of het kosten bespaart, dat moeten we allemaal nog ja. ervaren. Even nog geredeneerd vanuit ja. de minister, oh, eh, toch nog even. Zij zeggen, luister, dit budget voor deze sector is gestegen van 2,5 naar 4,5 naar miljard. Meer dan een verdubbeling, en ik zie niet een significante stijging van het aantal psychische patiënten. Wat, wat zegt u dan? Ik kan niet oordelen over de stijging van, de, van patiënten in zorg bij andere instellingen. Ik weet wel de cijfers van mijn instelling, Parnassia. Mm -hmm. En ik weet dat we elk jaar meer patiënten hebben behandeld. De afgelopen tien jaar. Kunt u dat de cijfers uitdrukken? Ja, heb ik geloof ik opgeschreven. Even kijken. Uh, in 2010 hebben we 168.000 patiënten behandeld bij Parnassia. Mm -hmm. En dat, dat is dus in de randstad over 180 locaties. Ja. En dat is meer dan het jaar daarvoor was. Ja. Want dat is inderdaad wat ze net ook bij het vragenuurtje zei. Die bezuiniging, als, als de hulp nodig zou zijn, zouden we er natuurlijk niet aan denken. Maar de bezuiniging is nodig omdat we zien dat de hulp verdubbelt en het aantal mensen niet stijgt. U, ont, u zegt dat is niet zo. Nee, ik, ik denk dat, dat de sector zelf de enige partij is die kan schiften... wie er wel en niet ernstig genoeg zijn voor eerste of tweede lijn. Ja. Ik denk dat we er als een, als een speer haast mee moeten maken om die selectie te maken. En dat ben ik eens met de minister. Mm -hmm. uh, dus dat we zeggen, nou, lichte gevallen willen we dan wel goed beoordelen. Dus door terzakekundige mensen uh, die in de eerste lijn uh, die functie vervullen. Mm. En dan kunnen we misschien een, een, een gedeelte echt vakkundig op de goede, goede plek krijgen. Ja, laten we eventjes vooruitkijken. hoeft niet eens ver. Een jaar, anderhalf jaar. Want als uh, Koen Teulings van het CPB geen gelijk krijgt... gaat er wel degelijk extra bezuinigd worden... omdat we in 2013 boven een bepaald begrotingstekort komen. En dan zijn de schattingen alles rond de 10 miljard extra bezuinigingen. Dus wat u nu meegemaakt heeft... dat zal verbleken bij wat u nog mee gaat, gaat maken... Om te verhuizen. Nee, maar bent u niet bang, zit u niet al te denken. Jee, wat zal dat gaan betekenen? Want dan praten we helemaal niet meer over eigen bijdragen. Dan praten we misschien over het sluiten van instellingen, weet ik veel. Oh, maar tegen die tijd zullen instellingen al lang failliet zijn. En zal het landschap er heel anders uitzien. Als deze, deze de, maatregelen niet Als deze gaat. maatregelen doorgaan. Want die kosten die we dus voorspellen... Dat die andere sectoren op hun bord krijgen... dat mm -hmm. zal gewoon gebeuren. Want het gaat niet over door te doen of een probleem er niet is. No. Maar hoe moet je niet aan een psychiater vragen? <lacht> eh. De minister mag ontkennen, maar dat kan een psychiater dus niet doen. Dus de psychiater ziet de waarheid in het, in het gezicht. Mm -hmm. wat en hoe hard kan je die waarheid uh, de minister onder de neus wrijven? Ik denk dat we een dode monitor moeten instellen... helaas, als ze niet wil luisteren. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Maar ja, schermen met, met sterfgevallen is. Uh... Schermen met sterfgevallen Link. is het laatste Soep. wat je doet. Ja. En het is ook niet iets wat, wat ik graag doe. Maar ik, uh, ik vind dat, dat, dat één dode is al één te veel. En ik wil voorkomen dat er meer komen. ik kan alleen maar een, smeek, een smeekbede doen om te luisteren. Wat zou uw eerste zinnen zijn tegen mevrouw Schippers, als u haar zou spreken? Um... Beste Edith, ik heb de aanwijzing al. Dit kan Edith al horen, hoop ik. Uh, nou, ik zou zeggen: uh, ik begrijp dat je moet bezuinigen. Wij willen ook best meedenken. Maar je moet niet de selectie voor de poort doen. Zodat patiënten die ernstig aan toe zijn, daar aan kapot kunnen gaan. Hm. Dat is mens onwaardig. Het is ons land onwaardig. En doe het op een manier die. Uh, ja, betrek iedereen ook bij dit probleem. Dat we dit met, met z'n allen moeten voorkomen. De zorg net zo goed. Uh -huh. Maak het een gezamenlijk probleem. In plaats van tegen elkaar te hoop te lopen. Hè, laten, we, laten we dat met elkaar dragen. Uh -huh. En dat betekent ook dat ik vind... dat de psychiatrie niet gediscrimineerd moet worden. In de zin van dat alleen de psychiatrie... die eigen rottige bijdrage krijgt. En niet... De als je naar de internist of de chirurg moet. U zegt het is ook het soort, een soort stigma op uh, psychiatrische afwijkingen. Als ja, iemand uh, met een hartprobleem of een longprobleem komt te overlijden... en je gaat daarmee schermen, zal daar eerder naar geluisterd worden... dan iemand die een voor niet iedereen aantoonbaar probleem in het hoofd heeft. Nou, Je ziet in feite het taboe op psychiatrische stoornissen uitvergroot in deze maatregel. Hm. En dat vind ik uh, een schande voor ons land. En dat vindt de Vereniging voor Psychiatrie ook. Die heeft een rechtszaak aangespannen bij de Europese rechter tegen discriminatie van psychiatrische patiënten in Nederland. Door en, deze maatregel. En in welk stadium is dat nu? Ik hoor dat er morgen uitspraak is. Ah, goed. Okay. Duidelijk, het laatste woord nog lang niet over gezegd. Sandra Kooi, psychiater bij Parnassia. Een de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Nederland... Parnassia hier in Den Haag. Hartelijk bedankt. We hadden het over uh, het terechte gekrakeel over de eigen bijdrage... in de geestelijke gezondheidszorg die nu zelfs uit onverdachte hoek... door minister Teven aan de orde is gesteld. Maar dat vooral omdat het hem waarschijnlijk geld gaat kosten. Ja. En nog niet eens uit de overwegingen die Sandra Kooi ons hier verteld heeft. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dank je wel. Ger, zo meteen zijn wij terug met onze eigen politieke vraaguur... en met de wetenschap. Zeker. Tot zo.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 Hou Radio 1 aan.